Dit is de podcast van het iPhone-iPad-vragenuurtje van Bartimeus... ...van vrijdag 24 februari 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van smiddags 3 tot smiddags 4 uur. Heeft u vragen voor dit vragenuur, dan kunt u deze mailen naar... ...i-ask-bartimeus.nl Wilt u deelnemen aan dit vragenuur? Ga dan naar www.bartimeus.nl-i-ask Iedereen welkom. Ik zie er steeds meer binnenkomen. Het groeit per week. Dat is hartstikke leuk. Dit is het Bartimeus iPhone vragenuur. Van Bartimeus zijn uh, Ton Hessels, misschien Nancy, die heb ik nog niet gezien. En mijn naam is Dirk van der Velden. En het is de... Aflevering van 24 februari alweer. Het gaat hard. Dit is de vierde, denk ik alweer. Ja. We krijgen toch redelijk wat positief commentaar op de, uh, hierop. Dat mensen het wel leuk vinden. Oh, ik moet mijn bron even ja, zo. Dat mensen het ontzettend leuk vinden. En uh, er is wat moeilijk zicht te krijgen op hoeveel die podcasts worden gedownload. Um, maar ik heb wel het idee dat die links behoorlijk rond aan het vliegen zijn. Nogmaals welkom. Ik uh, lok even de mic en dan pak ik het lijstje erbij van wat we vandaag van plan zijn. Dat is nu gebeurd. Uh, we krijgen eerst uh, vragen of opmerkingen die via iAsk binnengekomen zijn. Vervolgens gaan we door met de vragen uit de chat. Nou, daar hebben we al een rijtje van gehoord. Met daarbij uh, mijn verzoek om deze vragen binnen het vragenuur te houden, zodat ze ook in de podcast komen. Drie, of er nog tips en tricks uh, gevonden zijn, die hebben we vorige week per ongeluk overgeslagen, maar dat wil ik eigenlijk toch wel iedere week doen. Of er nog mensen zijn die een leuke, rare, vage of vervreemde iPad of iPhone ding hebben zijn tegengekomen. Ton gaat het uh, tweede deel doen over een, uh, werken met iTunes, wat hij kan, wat hij doet, waarom en waarschijnlijk ook af en toe wat hij gewoon niet doet. Ik ga een stukje doen over de agenda van de iPad, want dat was een vraag van de vorige keer kijken of we dat helder kunnen krijgen. Ik heb eventueel nog wat dingen van de videoplayer die we kunnen doen. Echt met zou komen met een verhaaltje over um, hoe hij de conference room gebruikt met een Mac en wat daar de hobbels en de problemen waar hij tegenkomt. En dan hebben we ook nog wat ter tafel komt. Ik denk dat mijn item over video dingen wel gaat vervallen. En we gaan gewoon even kijken waar we uitkomen. Uh, nogmaals welkom. En ik geef het woord aan degene die vragen heeft met punt 1. Vragen via iAsk. Nancy zou daar wat over uitzoeken volgens mij. Dat was een vraag over de kosten van uh, iMessage. Maar ik weet niet of ze er al tijd voor gehad heeft. Ja, hoi, uh, ik ben de Dezel. Ik mocht inderdaad even wat uitzoeken uh, waar ik er even heel snel naar heb gekeken uh, over de iMessage IM uh, en FaceTime. Op zich zijn ze gratis, dat heb ik ook begrepen. Uh, je moet wel even opletten of je het dus via wifi doet, want dan is het gratis, anders kan het zijn dat uh, je datakosten betaalt. Zeker geen belminuten, maar wel datakosten. Dus dat betekent dat je je uh, mobiele internet gebruikt in plaats van je wifi. Verder kun je, verder kun je kijken uh, of je een bericht stuurt via uh, iMessage of een sms. Uh, ja, voor sommigen zal dat niet uh, veel uitmaken, maar als die blauw is, is dat uh, een iMessage. Is die groen, dan is het een sms. Dus dan betaal je er gewoon kosten voor. En hij is ook toegankelijk volgens mij, want het wordt ook gezegd of het een iMessage of een sms is. Als je dat uh, veld aanraakt of inveegt waar je uh, dat onderste veld in zo'n zo sms-keten zal ik maar zeggen, of in zo'n iMessage-keten, dan zegt hij dus of iMessage, wel zo dat het bijna niet te verstaan is, of hij zegt gewoon uh, dat het een gewone tekst is. En dan is het een sms. Tenminste, ik denk dat dat de vertaling van groen en blauw is. Ja, dus eigenlijk hetzelfde geldt voor FaceTime. In ieder geval over wifi is het zeker gratis. En inderdaad, ik heb ook iets gelezen over het aanmelden dat dat geld zou kosten. Maar de meesten hebben het toch gewoon over dat het gratis is. Maar je moet dus echt wel opletten of je niet over je mobiele internet gebruikt. Wat je kunt doen is bijvoorbeeld, hoe heet het uitzetten, de in de vliegmodus zetten. Ik doe maar een uh, ding. Misschien weet iemand uh, een andere optie om zeker te weten dat je over wifi... Ja, dat kun je aanzetten bij um, uh, instellingen, algemeen, netwerk. Daar kun je je mobiel netwerk eventueel uitzetten. Zodat je dan zeker weet dat het over wifi gaat. Wat je ook kunt doen is in je statusbalk kijken. Daar staan links bovenin, staat bijvoorbeeld vier van vijf balkjes. Dat is je meterje van het mobiele netwerk, daarnaast staat je provider en daarnaast staat heel vaak 3 uh, van 3 of 1 van 3 voor de, het wifi netwerk. Wat erbij ook nog even als opmerking, als de wifi uh, minder wordt dan 30% dan wordt die gewoon weggegooid. Dus dan doet hij het zonder meer niet. Dat is wel een beetje een hoge drempel daarvoor, maar Apple kiest daar voor de veilige kant. Dus zodra je 1 van 3 hebt, heb je dus 30% wifi en is het dus beschikbaar. Had jij daar verder nog dingen voor, Nens? Nou, het begon met een N, dus het zal nee geweest zijn, denk ik, met wat ruis eromheen. Dan gaan we verder. Zijn er nog uh, vragen hier in uh, het vragenuur waar we nu wat mee kunnen? Ik hoorde een interessante discussie over batterijen en er was nog wat heen en weer gepraat over iPad-filmpjes en zo. Wat we. ...mogelijk hier even over kunnen doen, zodat we dat ook vast kunnen leggen. Nou, ik heb nogal een vraag. Daar had ik in het forum al iets over gezegd. Dat is de, de iPad-pendant van NuNL, NuHD. Ik heb hem geplaatst. En wat er nou zo vervelend aan is, hij doet het wel. Alleen dat scherm staat continu op en neer te springen... ...want er zit een of andere bewegende reclame-banner overheen. Die zou ik wel graag uit hebben. Er zit een knop voor die... Uh reclame-bender. Ik, e uh, ik zal even opzoeken waar hij precies zit. Dan lok ik even een mic, momentje. Ik had een iPad ook nog even gezien. Kijk, niet. bent niet anders. Ontgrijpen, ontgrijpen. Agenda, knop. Vorige dag, knop. Februari, knop. Tijf, knop. En nu hadden. Nu start ik nu haal, ik zal het wat langzamer zetten. Continuous. Spreek snelheid. 45%. 25%. En wat harder. Zo. En nu ga ik hem starten met dubbel tikken. Overigens, je kunt geen high quality stem krijgen op een iPad met iOS 5. Dat weet niemand hoe dat moet. Ik loop nu rustig van boven naar beneden met mijn vinger tot ik wat hoor. Er nu erg weinig. Waarom? Komt erin. Komt erin. Komt erin. Oké, hij blijft op. Hij blijft op. Hij bezorgd die koppeling. Kijk, die koppeling. Dit bedoel je wat hij nu doet, dat hij gewoon staat te slapperen. Als je nu naar links gaat vegen. Vrijdag, volgende. Hij is een beetje moeilijk te vinden service met een bakgrond, service met een bakgrond, ivan, Service Nou, ik had die knop voor je opgezocht. Pagina, gewoon de 20 procent. Deze iPhone kan op snel, of de iPad. Nu veel besproken. Espen advertisement bij Vrijdag 24 uur. Vrijdag 24, service button background en Ja, die moet je op die service button background. Vredag service button. Vredag 24, service button background. Service button. Vier, service button background. Die, die moet je dubbeltikken en dan staat, die, da, dan staat die reclame stil. En nu kun je gewoon... Vrijdag 24, service button. Kun je gewoon do, do, doorvegen. En dan staat die reclame stil. En dan kun je gewoon spelen met het ding wat je wil. Ik zal nog straks even kijken of ik de naam exact kan herhalen van die button. Ja, ik heb hem uh, gevonden, die button. Het lijkt inderdaad alsof. Een... Maar ik had het idee dat er meer van dat soort buttons met dezelfde namen in stonden. Maar het kan zijn, omdat dat scherm zo onrustig is, dat die steeds op andere plekken verschijnt. Want ik heb hem nu aangetikt, maar ik hoor hem nu nog steeds. Plup. Nou ja. Ja, ik hoorde dat bij Dirk ook. Ik hoorde hem nog steeds uh, alsof hij ergens op reageerde. Ook al had je die button uh, aangetikt. Ik zal hem straks even opzoeken als ik uh, onder jouw iTunes verhaal. En dan zoek ik ook even de exacte plek op, zodat je hem in feite gewoon uh, niet hoeft te vegen, maar dat je hem gewoon kunt aanraken. Oké, okay, zijn er nog andere dingen? Ik hoorde een interessante discussie over batterijen en vliegtuigmodus. Ja, oké, okay. nou daar kan ik wel even iets over vertellen. Um, we hadden het even met uh, Astrid vertelde dat ze haar uh, iPhone had uitgezet om de batterij te sparen. Zodat je hem dus minder vaak hoeft op te laden. Want uh, zij, uh, zoals velen van ons, willen we dat ding niet missen. Dus zij uitziet van: ja, stel dat mijn batterij nou snel slijt, dan ben ik hem een tijdje kwijt en dat wil ik niet. Uh, een van de manieren om de batterij te sparen is uh, wanneer je toch niet uh, wil bellen of gebeld wil worden de vliegtuigmodus aan te zetten. De vliegtuigmodus vind je in uh, instellingen en dan eigenlijk al bovenaan vliegtuigmodus. Als je die aanzet dan gaan alle zenders van de iPhone gaan uit. Uh, je kunt dan afzonderlijk wel weer dingen aanzetten. Als je toch wifi wil gebruiken, dan veeg je één keer naar rechts... en krijg je op wifi en dan zet je dat weer aan. Dat geldt volgens mij ook voor Bluetooth. Maar uh, het, het, het is dus inderdaad dan echt zo dat je niet meer gebeld kan worden... Uh, en ook zelf niet meer kan bellen. Dat zie je ook aan de statusbalk. Daar staat dat de vliegtuigmodus geactiveerd is... en je ziet verder geen provider meer staan. Ik heb gemerkt, ik doe dat s'nachts altijd... Uh, want de iPhone die ligt uh, uh, naast mijn hoofd omdat ik hem ook als wekker gebruik. En uh, uh, het is nog wel eens gebeurd dat een of andere, nou ja, uh, Pief uh, blijkbaar een verkeerd nummer heeft gebeld. En me dan s'nachts uh, wakker belt of er komt een breaking news binnen of dat soort dingen. Dat, uh, dat wil je allemaal niet. Dus dan zet ik de vliegtuigmodus aan en ik merk dan dat hij maar heel weinig batterijen verbruikt op dat moment. Dus dat was even het uh, batterijverhaal uh, voordat we met de opname begonnen. Uh, ton, je hoeft niet uh, de wifi apart aan te zetten. Hij is vanzelf aan. Hij, als je de vliegtuig moet eens aanzetten, kun je inderdaad niet gebeld worden. Maar, de maar je hoeft niet apart de wifi aan te zetten. Dat, dat is nog aan. Nou Alwin, hey, dat is interessant. Want bij mij gaat wifi ook gewoon uit. Alle zenders zijn uit. Uh, ik zal even kijken of dat echt zo is. Ik, ik geef de microfoon even terug voor een volgende. Dan kan ik even kijken wat er bij mij gebeurt. Ah, wonderlijk. Van bluetooth weet ik het niet. Maar van wifi weet ik het nou toevallig wel. Tenminste, bij mij. Ik dacht juist dat het idee van de vliegtuigmodus was dat helemaal niks het met de Of is dat alleen uh, dat je telefoonzenders uh, uitgaan? Volgens mij bedoel jij Aline, dat wifi weer aangaat als je je vliegtuigmodus uitzet? Ja, dat gelukkig ook. Dan doet hij het weer gewoon. <lacht> ik dacht, er, ik heb het pas toevallig van de week geprobeerd in het vliegtuig. En het viel me op dat, dat de wifi aan was... Maar misschien heb ik me wel gewoon vergist. Nou, ja, nou, nog eens proberen. Ja, dat... Nog eens proberen. Ja, volgens mij heb je je inderdaad vergist. Want wifi uh, gaat uit. Net als alle andere zenders en ontvangers van je iPhone. Zodra je vliegtuigmodus. Ik heb het nu... Uh, Instellingen. Komt er vliegtuigmodus aan. Heb ik aangezet. En wat horen wij? Wi-Fi uit. Klop. Wi-Fi is uit. En op het moment... Dat ik vliegtuigmodus weer uitzet... En nu veeg ik naar rechts. Bloemsels, dan staat hij dus weer keurig uh, te tappen van ons wifi-netwerk. Dus het gaat inderdaad uit. En ook bluetooth gaat uit. Alles, maar dan ook alles gaat uit. Behalve je iPhone. Maar welke uh, iOS heb jij dan? Heb jij uh, iOS 4 of iOS 5? Uh, als je het aan mij vroeg, dan... Uh, ik heb iOS 5 en ik vermoed al wie ook. Maar die moeten zelf maar even antwoord geven. Ja, ik ook. Maar ik heb... Ik, ik, ik kan me opeens herinneren, ik heb hem vergist. Want ik dacht inderdaad dat hij aan was, maar hij was uit. Te vlug, te vlug gekletst. Ja. Het maakt voor de uh, IOS en de vliegtuigmodus niet uit hoor. Wat je ook draait, vanaf 3.4 of zo heb ik het ooit getest. Toen had ik al uh, iets wat op een iPhone leek. Uh, vliegtuigmodus aan is gewoon alles uit. Dus het heeft niks meer. Ik heb nog wel een aanvullend opmerkingetje, maar misschien moeten we gauw met de onderwerp beginnen, anders komen we er niet meer aan toe. Uh, over de, maar deze is misschien toch wel even belangrijk, over de iPhone-app. Uh, ik heb net weer even geprobeerd om nu ook nog met de iPhone in te loggen. En dat lukt dus niet evenals vorige week. Dus die update heeft uh, dat probleem met de vele aanwezigen en het kan niet meer met de iPhone uh, erin kunnen. Uh, kennelijk niet uh, voldoende opgelost. Ja, dat is heel jammer. Ik uh, zal het ze schrijven. Ze zijn redelijk toegankelijk wat dat betreft en je krijgt in ieder geval antwoord, dat is al heel wat voor dat soort clubs. Ik kom nog even terug voor Ruud. Die, uh, ik heb een iPad 1 hier en die knop zit, uh, aan de rechterkant heb je zo'n hard zacht dingetje, nou, ongeveer een centimeter daaronder en dan de bocht om. En dan iets naar de. Dan heb ik een SNN advertisement playbutton knop. En die heb ik net. Hij was eerst een pause button knop en nu een playbutton knop. En als ik nu ga vegen is het scherm gewoon stil. Vrijdag 24 januari 2012. Service button mag gewoon niet mag. Service button. Service, service met service, service. Oh, oh. Laatste bekend. Maar die haantjes en dieren pakken Babyhaantjes en dieren Het is schattig. Dus hij, uh, maar als je de volgende keer de opstart, dan gaat hij wel weer met die uh, advertisement knop. Dus je moet hem wel steeds stilzetten. Oké, okay, zijn er nog andere dingen die uh, uit de chat komen? Uh, even een vraag tussendoor Dirk, is het misschien mogelijk om die knop permanent uit te, uit te schakelen in de instellingen? Heb je daar al naar gekeken? Heb ik niet nagekeken, maar dit is ongeveer het bestaansrecht van nu.nl. Dus ik denk niet dat je hem uit kunt zetten. Nou, misschien dat het nog een in-app aankoop zou kunnen zijn voor een soort betaalde versie. Dat wil ook nog wel eens helpen, hè? want dan raak je ook vaak allerlei reclameboodschappen kwijt. Ja, Ik denk dat nu.nl er helemaal niet op zit te wachten eerlijk gezegd. Ik denk dat ze zoveel meer verdienen met die reclames. En volgens mij is er geen koop nu.nl. Tenminste ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem ook niet gezien. En uh, voor wat betreft de instellingen. Hij staat niet onder het tapje apps in de instellingen. Dus ik zou niet weten waar ik hem zou moeten vinden. Ik weet niet of dat ook geldt voor de iPad. Maar ik ga zo toch even, omdat er een vraag was uh, uh, over... Uh, uh, uh, nu.nl in verband met breaking news iets vertellen daarover en dan kom ik ook meteen op die instellingen uit oké, okay, zijn er nog andere dingen die we uh, nu willen gaan doen? Nou, dat is dus nee stil is nee, dat kan ook, wie stil zegt nee dan gaan we verder naar het volgende, is er nog iemand die wat leuke dingen uh, ontdekt heeft over uh, gebaren of andere rariteiten bij iPhone of iPad? Ja, ik heb net iets gelezen, maar ik heb veroond niet gekeken naar een ding een um... Shocks um, Induction Headphone en uh, uh, dat, dat heeft schilletjes aan de voorkant van je oren op je kaakbeen. En dan hoor je dus gewoon al het omgevingsgeluid en wordt zo het geluid overgebracht. Serotec heeft daar een podcast aan gewijd. Wie had daar een podcast aan gewijd uh, Albien? Dat is overigens een heel spannend verhaal vind ik dat. Want dat zou wel heel stoer zijn. Ja, Dat vind ik ook een prima idee. Serotec um, of Serotec. Als je wil dan zal ik het uh, linkje posten. Lijkt me goed, dan zetten we die uh, op de site van de podcast van deze week erbij. Oké, okay, ik ga het doen. Ik, moeten we moeten er even naar luisteren, maar de, de, de, uh, het commentaar was uh, helemaal uh, laarisch. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Zijn er nog andere zaken die onder dit stukje vallen? Ja, ik heb, ik heb nog een vraag. Ik was eventjes net even weggelopen. Pardon. Ik dacht eigenlijk dat het zo was dat de wekker... Uh, ...ook af uh, zou gaan als je iPhone uitstond. Maar dat is kennelijk niet het geval. Dus dan, als je dat wil, dan moet je dus uh, de vliegtuigmode aanzetten. Ja, volgens mij wel. Nee, de, de wekker gaat niet af uh, als je de iPhone uitzet. Dat is ook de enige manier die niet afgaat. Voor de rest gaat het ding altijd af, volgens mij. Er was trouwens laatst iets heel grappigs in het nieuws. Dat een aantal... Ik dacht dat T-Mobile... Nee, een aantal Telford klanten hadden zich verslapen. Omdat ze de... Uh, tijd van hun telefoonverkeer hadden ingesteld. Of tenminste, Telford had een, voor een heleboel klanten gewoon de timezone verkeerd ingesteld. Dus dan staat je telefoon gewoon op een andere tijd. Maar dat even terzijde. Oké, okay, nog andere dingen? Dan gaan we verder met het verhaal van Tom over iTunes. Ik geloof dat Astrid iets anders bedoelde, Berk. Uh, Astrid die bedoelde dat de wekker niet meer afging als je de vliegtuigmodus uh, aan had staan of uit. Maar de vliegtuiggewoners heeft niks mee te maken, als Astrid. Hij gaat gewoon af, aan of uit. Alleen krijg je dan geen telefoongesprekjes meer binnen, en dus je kunt rustig slapen. Zoals Tom uh, dat graag doet, lijkt me ook een prima plan. Maar uh, als je nou bijvoorbeeld gewekt wil worden door een radiostation, hoe kan dat? En ik heb met dat tijdverhaal, heb ik uh, iets uh, mafs meegemaakt. Want ik kwam uit het buitenland en ik zet hem gewoon weer op Amsterdam. En hij geeft een hele andere tijdzone aan. En toen heb ik van alles geprobeerd in de telefoonwinkel geweest en alles. En toen raadden ze mij aan van waar, bij Apple, van nou, stel hem gewoon in en zet hem niet op tijdzone automatisch. Nee, dat is ook een goed plan om dat niet te doen. Ten meer dat dat uh, uh, um, uh, ook een van de manieren is om batterij te sparen. Dat hij niet je tijdzone volgt en dat je dat zelf handmatig doet. Nou, dat uh, heb ik ook op een gegeven moment inderdaad gedaan. En waar ik ook achter gekomen ben, van de week toen uh, had, uh, hadden heel veel op de voiceover uh, uh, met die mails daar stond in van uh, bijnu.nl. En toen ben ik eens gaan kijken bijnu.nl, als je dus poesberichten aan hebt staan. Maar ongemerkt, als je thuis op het wifi-netwerk zit, dan uh, is het niet zo erg. Maar neem je neemt die iPhone mee en ga je gewoon ergens anders heen. En er komen nieuwsberichten door. Dan gaat hij toch data ophalen. En dat kan ongemerkt uh, ja, op een gegeven moment uh, heel wat dataverbruik gaan kosten. Ja, een manier om die in, in de gaten te houden, dat zijn appjes als dataman. Dan kun je precies zien wat er aan data verstuurd en uh, opgehaald wordt. Um, maar voordat jij met de berichtjes van nu.nl over uh, je datalimiet komt, dan, uh, dan moet je nog wel even... Eigenlijk met, met normaal appgebruik, uh, dus appjes die, die, die wat internet ophalen of um, navigatie of uh, nu.nl of nieuws-apps of dat soort dingen, heb je helemaal geen probleem met de datalimiet. En eigenlijk met het verzenden van iMessages ook niet, want dat is maar heel weinig data. Pas met het bekijken van filmpjes of, of radioluisteren volgens mij, dan gaat het erg hard. Want als jij een datalimiet hebt van. Um, ...500 MB bijvoorbeeld... Ja, dat, is de, ...dat zijn 500 miljoen tekens, ...dat is echt krankzinnig veel. Uh, je hebt inderdaad allerlei appjes... ...je kunt het ook uh, in de iPhone zelf zien... ...door naar... Uh, ...instellingen gebruik te gaan... ...en onderin staat dan een knop... Uh, uh, ...waar je op kunt tikken... ...en dan zie je allerlei dingen over je dataverbruik. Ik heb mijn... ...en daar zit ook een knop in... ...dat je de tellers weer op nul kan zetten... ...ik heb hem 1 december op nul gezet... En ik keek toevallig een paar dagen geleden en ik heb tot nu toe iets van ruim 600 megabyte aan data binnengekregen. En ik uh, zit toch regelmatig in, in de trein en dan zit ik echt naar radio te luisteren. Dus je kunt wel nagaan dat dat dataverbruik best redelijk meevalt. Uh, de grote boosdoeners zijn... Appjes als uitzending gemist en YouTube die filmpjes. Filmpjes kijken, dat kost echt data. En ik zou inderdaad iedereen met een datalimiet ook aanraden dat uh, alleen te doen als je wifi hebt. Daar ben ik in, hallo, daar ben ik inderdaad uh, de boot mee ingegaan, want ik sloot bij uh, T-Mobile een abonnement af in juli en met onbeperkt uh, dataverbruik. Zeiden ze toen, Ah, men zei niet dat er nog een maand tussen zat. En toen bleek dus ergens in november dat ik een smsje van hun kreeg van, u bent door uw dataverbruik heen, dan moet u een tientje betalen om het te resetten of iets dergelijks. Maar wat deed ik inderdaad in de bus? TV-programma's die ik gemist had, had ik zoiets van, ik sta op de bus te wachten. Nou, ik ga maar eens eventjes een tv-programma wat ik gemist heb, ga ik maar eens eventjes bekijken of beluisteren. En ja, daar ben ik kennelijk de boot mee ingegaan. Ja, het, het appje gemist is wel zo slim... dat hij kijkt of je, hoe snel je verbinding is en daaraan zijn stream aanpast. Maar dat doet zeer. Het, het, het verbruikt heel veel data, tv kijken. Maar is er dan ook een, een app bijvoorbeeld? Want als je bijvoorbeeld 3G hebt, dan wil het wel. Maar als je GPRS hebt in bepaalde gebieden... Ja, dan scheidt de radio er meer uit, maar uh, de tv-programma's ook. Ja, klopt. GPRS-verbindingen, uh, dat is, die is heel lastig om daar dat soort uh, steviger datastreams over te versturen. Bij GPRS vallen dat soort dingen gewoon weg. Ik heb wel eens uh, gemerkt, uh, gehoord van mensen die zeiden: Oh, Mobi, dat is de beste uh, datakiller die er is. Daar heb ik die geïnstalleerd. Maar dan moet je je locatievoorzieningen aan hebben staan. En dan moet je van alles gaan invullen. Dat ik bij mezelf denk van ja, alles kan wel goed en wel zijn. Maar uh, ik moet eerst van alles gaan invullen. Waar ik zoiets heb van, is dat wel veilig? Nou, dat denk ik op zich wel. Aan de andere kant heb ik uh, zoiets met die datacompressie uh, appjes die er zijn. Over het algemeen wordt er al behoorlijk uh, compressie toegepast als het naar jou wordt toegestuurd. Dus uh, ik vraag me eerlijk gezegd echt af of dat soort apps heel veel winst bieden. Nou, als het geen winst biedt, ja, dan kan ik hem er net zo goed afgooien. Want die locatievoorziening, die heb ik eigenlijk uh, alleen maar aanstaan als ik uh, uh, zeg maar uh, de uh, Ariadne of iets dergelijks gebruik. Ja, maar wat je denk ik het beste kunt doen om dat in de peiling te houden, is gewoon zo'n datamanding installeren. En als je de koopversie neemt, dan krijg je gewoon een berichtje uh, als je op de helft, op 75% en op 90% van je dataverbruik zit. Je moet wel instellen wat je datagebruik is. Gezien de tijd wil ik uh, eigenlijk even door. Dus mocht iemand hier nog een afrondende opmerking over hebben, dan is het akkoord. En anders gaan we door met het verhaal van Tom over iTunes. Ja, er ligt nog even dat NU-verhaal. Dat zal ik even kort doen. Um, en daarna moet ik even overschakelen, want ik moet even de laptop pakken. Um, breaking News, daar ging het over. Uh, er zijn twee dingen die je moet doen. Je moet in eerste instantie Breaking News in de app zelf aanzetten. onder in de app van uh, nu.nl, daar staan een aantal knoppen die niet toegankelijk zijn. Je hoort tik en hij doet niks. Maar helemaal onderaan, de knop die heet meer. Meer, context. Meer en bijna onderaan meer staat een knop instellingen. Uh, en als je daarop tikt uh, vind je ergens uh, vrij ver naar beneden een uh, schakelknop voor breaking news en die kun je aanzetten. Uh, dan is er nog iets wat je moet doen. Ik, zit, ik heb de microfoon niet vastgezet dus ik zit even moeilijk met één hand rommelen instellingen uh, in instellingen heb je uh, vrij bovenaan vliegtuig modus bij berichtgeving berichtgeving in het deel berichtgeving... berichtgeving daar vertel je verschillende apps of ze uh, informatie mogen sturen naar het berichtencentrum. Het berichtencentrum, dat open je vanaf de statusbalk. Als je op de statusbalk staat en je uh, schuift naar beneden met drie vingers, dan opent dat berichtencentrum. Je, bepaalt, in dat berichten, je betaalt hier, bepaalt hier wat er in het berichtencentrum mag staan. In het berichtencentrum, context. En uh, ook hoe... Tijd. Geselecteerd. Handmatig. Um, Sorteer apps. Als het gaat om het sorteren van apps. Um... Vegen om vanaf de bovenkant. Geselecteerd. Had op tijd. In Is het uh, verstandig om hem niet op tijd maar uh, handmatig te zetten? Dat schijnt batterijen te sparen. Vraag me niet waarom, maar ik heb een tijdje geleden, ik zei dat net al, ergens een aantal tips gelezen om uh, batterijen te sparen. Ik zal dat wel weer eens even opzoeken, dan kunnen we dat misschien hier ook doornemen. Dan krijg je dus een hele serie apps die wel daarin Berichten, zitten. Berichten, telefoon, zaalhoud. En nu, alleen aan wit, vent. En nu, bedjes. Uh, en nu zitten bij mij niet in. Maar. Um, je ziet hem dan wel staan in het rijtje, maar dan onder het kopje niet in berichtencentrum. Je zoekt daar en u op. Je tikt daarop. En nu berichtgeving terugknop. En nu context berichtencentrum uit. Nee. Je hoort het berichtencentrum uit, dus nu komen mij niet voor in het berichtencentrum. Meldingsstijl context. Meldingsstijl. Selecteer berichtgevingstijl. Stroken geselecteerd. verschijnt een strook die het scherm niet blokkeert. Ik heb stroken geselecteerd. Ik weet niet of dat echt nodig is. Maar Breaking News werkt bij mij wel. En uh, je moet hier wel iets mee. Want als je alleen maar Breaking News in de app zelf aanzet. dan doet hij het niet. Dan krijg je niet die meldingen. Dus je kiest hier de, de meldingstijl. Bij meldingen is een handeling vrijst voordat u verder kunt gaan. Stroken worden bovenaan het scherm weergegeven en verdwijnen automatisch. Badge of Symbool, aan. Badge of Symbool heb ik aanstaan. Geluiden. Aan. En geluiden heb ik aanstaan. En uh, als je het in ieder geval op deze manier hebt, dan krijg je sowieso een geluid. En uh, er wordt voorgelezen wat de Breaking News mededeling was, zoals jullie vorige week in de podcast hebben kunnen horen. Nou, dit is eigenlijk alles wat ik over, uh, over nu kan vertellen. En dan geef ik nu even de microfoon los, want ik moet even mijn laptop pakken en uh, een andere iPhone aansluiten om... Uh, ...iets te vertellen nog over de muziek, want daar was een vraag in het forum over. En die sluit keurig aan op het stukje van vorige week. Ton, eventjes uh, op jouw bericht ingaand. Bij nu.nl heb ik ook uh, gemerkt. Die knoppen onderaan, daar uh, hoor je tik tik. Maar als je zo'n knop aanraakt en je gaat bovenin het scherm... ...dan vertelt hij precies uh, wat dat is. Zo heb je bijvoorbeeld boven de thuistoets uh, de knop zitten... En dan sta je bijvoorbeeld op uh, radio en tv-gids. En als je helemaal links, dan heb je inderdaad de knop kiosk. En zo kun je ook aangeven, en dat vind ik het mooiste van bijvoorbeeld radio en tv-gids, dat je dus een melding krijgt wanneer een tv-programma begint. Omdat als je op zenders naar rechts veegt, hoor je bijvoorbeeld bij RTL 4 goede tijden slechte tijden. En dan veeg je nog een keer en dan krijg je de knop en die staat standaard op uit... En dan kun je hem op aanzetten en dan krijg je automatisch een berichtje wanneer het tv-programma begint. En dat geldt ook voor bij de sport bijvoorbeeld. Wanneer ik noem maar eens wat Ajax of Feyenoord of RKC of wie dan ook heeft gescoord. Misschien is dat wel handig uh, om, zeg maar, uh, door te geven. Dat is zeker een leuke tip, uh, kunt En houdt u dat ook vast? Dus als ik dan. Uh... Het geweldige. Laat ik F. de World Turns nemen. Dat is net afgelopen. Ik ben niet zo'n goede, goede tijdenfan. Maar wel van F. de World Turns. Jammer, jammer, jammer, jammer dat het is afgelopen trouwens. Um, stel, ik zet dat vinkje aan. Krijg ik aan iedere dag uh, een berichtje? Of is het alleen voor die, die bepaalde uitzending? Want dat kun je verder nergens instellen volgens mij. Nou, dat, uh, dat weet ik verder uh, niet. Ik hoorde toevallig een keer op een zondag dat. Uh... Ook een blinde gebruiker met de iPhone en die zegt... hey uh, van de voetbal, uh, Ajax heeft gescoord. Ah, hoe weet jij dat nou? Uh, je zit hier gewoon te praten en uh, je hebt geen radiootje of niks bij hen. Toen zei hij, nee, maar ik krijg een melding op mijn iPhone. Maar of hij dat dus vasthoudt, ja of nee, dat zou ik niet weten. Want uh, ja, dat, dat soort dingen dat heb ik nog niet zelf uitgeprobeerd. Maar ik hoorde toevallig gisteren van een kameraad van mij... En die zegt, nou dat is reuze handig, dan hoef je ook niet meer te kijken. En wat ik zelf handig vind, is die radio -tv gids als je dus snel een iets wil opzoeken. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, inmiddels zal Tom, neem ik aan wakker zijn met uh, de iPhone op zijn laptop. En dan kunnen we weer, uh, ja ik denk wel genieten eigenlijk. Want ik heb daar de vorige keer erg van genoten en ook nog het een en ander van opgestoken overigens Tom. Dus nogmaals mijn grote dank daarvoor. Het blijkt natuurlijk een uh, raar ontoegankelijk programma. Ik heb overigens liep ik vanmorgen in het bos te bedenken dat we ook wel eens een keer een item zouden kunnen doen over alternatieven voor iTunes. Ik heb daar wel eens een keer een beetje met een schuine blik naar gekeken, maar nog nooit echt goed uitgezocht uh, wat er allemaal is en uh, hoe die dan wel werken. Ja, ik heb daar ook al eens naar gekeken trouwens. Uh, uh, uh, niet zo slijm, hè. <laughs> uh, ik, ik vind dus die ontoegankelijkheid wel meevallen. Uh, ik zei dat vorige week al, zolang je maar niet iets met uh, de iTunes Store wil doen. Als het, uh, als het gaat om, om uh, uh, uh, inderdaad muziek en, en, en de, de, de, de apps en de ringtones, dan vind ik het op zich allemaal nog wel meevallen. Goed, ik ga de microfoon even vastzetten. Oké, okay, die staat vast. Uh, er was dus een vraag in het uh, forum. Ik ben even kwijt van wie die was. Uh, van Piet Zuidam volgens mij. Nee, een andere Piet. Uh, de achternaam weet ik niet meer. Ik heb uh, een mailtje teruggestuurd. Het was van vanmiddag, dus ik weet niet of het hem lukt. Om in, uh, ik heb hem niet bij de uh, aanwezigen gezien. Maar ik heb hem ook gewezen op de podcast, als ik me goed herinner. Hij zei van, uh, uh, ik heb muziek dan in mijn iTunes staan. In mijn bibliotheek, maar ik krijg het niet op mijn iPhone. En dat is nou net het stukje wat we vorige week niet meer hebben gedaan. Ik heb helaas nog geen muziek op deze laptop staan. Dat zal ik voor de volgende keer wel, uh, wel even regelen, want ik wou hier toch mee doorgaan, ook als het gaat om de ringtones laptop, en de apps. Van de ja, dat was hem. <laughs> Dankjewel. Um, ik wou in ieder geval een stukje van de muziek daarom ook even afmaken. Um, we hebben dus zogezegd muziek in onze bibliotheek staan en die willen we dus synchroniseren naar de iPhone. Nou, Dat betekent dat je sowieso je iPhone moet aansluiten, dat heb ik gedaan, een oude iPhone van Lotte. Um we hadden het vorige week al over uh, die structuur van alle uh, mogelijkheden die je in iTunes hebt. Je kunt in die structuur ook wat ik altijd noem eerste letternavigatie gebruiken. Dat betekent dat als je snel naar muziek wil, tik je de M. Ik weet dat de iPhone van Lotte heet Lotte's iPhone. Nu kan ik naar beneden peilen totdat ik bij apparaten kom. En dan met pijl rechts dat openen en vervolgens naar beneden gaan. Ik kan ook gewoon de L intikken. Dat doe ik nu. Lottes iPhone, batterij de 62 haakje open bezig met de opladen haakjes sluiten. Gesloten. Oké. Okay. Ja, dat is mijn, mijn eigen iPhone. Uh, ik hoop dat het te verstaan was zo. Ik zal even kijken of die speakertjes iets dichterbij kunnen. Je, je zo eens moeten weten hoe ik hierbij zit. Het is haast niet te doen. Oké. Okay. Lottes iPhone. Die is dus nu geselecteerd. Als ik nu ga tabben, dan kom ik, zoals ik ze noem, een aantal aankruisvakjes tegen. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat dat tabbladen zijn. Uh, ik zal ze even voorbij laten komen. Knop overzicht, keuze rondje aangekruist. Overzicht aangekruist. Knop info keuze rondje niet aangekruist. Info, knop apps keuze rondje niet aangekruist. Waarom die het hier ineens knop noemt? Op mijn grote pc doet hij dat niet? Geen idee waarom. Knop muziek muziekkeus rond je niet aangekruist. Muziek. Knop films, keuze rond je niet aangekruist. Knop tv in programma's, keuze rond je niet aangekruist. Knop foto's, keuze rond je niet aangekruist. Iphone alleen lezen. Oké, okay, je hoort dat alleen de info is aangekruist. Dat betekent dat als ik nu zou doortappen, ik uh, info krijg over de iPhone. Ik zal dat even doen. Naam dubbele punt lotus Iphone alleen lezen. Capaciteit dubbele punt 13,60 gb alleen lezen. Even voor het idee. Ik had van de week een cliënt die had zoiets van wat betekent toch dat alleen lezen? Eh... Uh, dat betekent dat je in een, een tekstvenster staat, maar dat je daar zelf niets in kunt veranderen. En de screenreader of JAWS of Supernova noem maar op, die roepen dan dat dit een alleen lezen venster is. Software versie 2.5.01 alleen lezen. Serienummer dubbele punt telefoonnummer dubbele punt reservekopie alleen lezen. Reservekopie maken op iCloud, keuze rond je niet aangekruist. Nou hoor je, hier krijg je dus inderdaad een, een, een wat aankruisvakjes. reservekopie maken op iCloud. Reservekopie maken op deze computer, keuze rond je aangekruist. iPhone min reservekopie, coderen aankruisvakje, niet aangekruist. Coderen, dan wordt de reservekopie als het ware versleuteld. Laatste reservekopie op deze computer, dubbele punt onbekend, alleen lezen. Nee, die heb ik hier ook nog nooit op gemaakt. Versie alleen lezen. Update zoeken knop. De e software is up-min-to-min-date, keep herstellen knop. Als er zich problemen voordoen met uw iPhone, kunt u de oorspronkelijke instellingen herstellen door op Herstellen te klikken. Ja, alleen dan lezen. Dan krijg je eigenlijk de, een soort van fabrieksinstellingen terug. Opties alleen lezen. Nu krijgen we een aantal opties. iTunes openen bij aansluiten van deze iPhone aan kruisvakje aangekruist. Nou, dat spreekt voor zich lijkt me. Met deze iPhone synchroniseren via wi aan kruisvakje niet aangekruist. Dat lijkt me ook. Uh... Wel duidelijk. Alleen aangekruiste nummers en video synchroniseren aan kruisvakje, niet aangekruist. Ja, alleen aan. Dan, dan ga je dus echt heel specifiek uh, dingen aangeven van alleen dat mag gesynchroniseerd worden. Ik vraag me af of iemand dat ooit gebruikt. Nummers met hogere bitsnelheid omzetten naar 128 min kbps aankruis aan, aan kruis, vakje niet aangekruist. Ja, de iPhone kan verschillende formaten aan. Daar bedoel ik mee dat je audio en video op verschillende manieren kan aanbieden. Er zijn zoveel verschillende methodes bedacht om dat te digitaliseren. De meeste bekende is wel mp3, maar mp3 kun je op verschillende manieren coderen. Je kunt een mp3 bestand maken zodanig dat, er, dat het zo klein wordt ten opzichte van het normale geluidsbestand... dat er nauwelijks iets van de klank overblijft. Je gaat dan hoge tonen missen en de dynamiek valt eruit... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de oude Daisy-boeken waar haast geen dynamiek in zit, die worden heel klein gecomprimeerd. Dus daar worden mp3-bestanden van gemaakt die heel weinig ruimte innemen. Dat moet je dus nooit met muziek doen. Uh, beneden een bepaald uh, uh, comprimeringsniveau, hoe moet je het noemen, moeilijk woord, ga je het ook echt horen. Uh, wat je hier dus kan doen is als je uh, mp3's krijgt met een hoge bitrate, dus die nauwelijks gecomprimeerd zijn, dus veel ruimte innemen, maar heel goed klinken, kun je aangeven van voordat je ze synchroniseert met de iPhone, moet je ze maar even uh, opnieuw coderen in een, in een ander formaat en zodanig dat ze minder ruimte innemen. De kans bestaat dus dan wel. Dat de kwaliteit wat achteruit gaat. Uh, en je moet voor jezelf bepalen of je dat goed vindt of niet. En of je het wel of niet hoort. Dat hangt natuurlijk ook heel erg van je oortjes af. Muziek en video's handmatig beheren aan kruis. Wat je niet aangekruist. Nou, hier heb ik nog nooit iets mee gedaan. Omdat je dat... Nou, ik weet niet, misschien Ruud, zou jij daar iets mee kunnen? Maar dan zouden we het dan eens moeten uitzoeken. Universele toegang configureren knop. Universele toegang configureren knop. Als je deze knop aanzet... Dan uh, kun je de voice-over op je iPhone aanzetten via je computer. Er is een tijd geweest met een nieuwe versie van iTunes dat daar problemen waren, maar ik heb die problemen zelf nooit gehad. En ik heb daar ook heel veel baat bij gehad. Capaciteit 13,9. Oké, okay, nu krijg ik allerlei dingetjes, verhalen over de capaciteit en wat er allemaal op staat. Ik ga nu even terug. Ik heb alleen cursor rondje. Oké, okay, dit waren heel veel keren Shift-Tap. Ik ga nu naar de knop muziek. Knop muziek, rondje niet aangekruist. Ik kruis hem aan. En nu wachten we even. En wat er nu gebeurt is dat mijn scherm verandert. Er komt inderdaad een ander tabblad. En nu krijg je allerlei dingen te zien die te maken hebben met de muziek. En het synchroniseren van de muziek op je iPhone. Ik heb ze lokaan. Ik heb ze ook uit. Dat is de verkeerde. Knopfilms, kus rond. Knop David, knop foto's, kus rond. Ik ga even het rijtje door. Muziek synchroniseren, aankruis, vakje niet aangekruist. Muziek synchroniseren, aankruis, vakje niet aangekruist. Standaard staat dat vakje dus niet aan. Dat betekent dat als jij je bibliotheek hebt gevuld in iTunes, je hangt je iPhone eraan en je kiest voor synchroniseren, dat je helaas geen muziek op je iPhone krijgt. Je zult dit dus moeten aankruisen. Als ik nu doortap... Capaciteit 13,60... Dan kom ik dus meteen op de capaciteit... Muziek... Zijn. Van de iPhone, dus de hoeveelheid geheugen die in deze iPhone zit. Ik kruis het vakje nu aan met de spatiebalk. Aangekruist. En nu verschijnen er meerdere aankruisvakjes onder. Nul nummers alleen lezen. Nul nummers. Sync entire en music library ze rondje aangekruist. Er waren nul nummers om te synchroniseren, want er staat nog geen muziek in. De grap is, is dat dit dus een Nederlandse iTunes is, maar ze gaat ineens in het Engels kletsen. Sync entire en music library rondje aangekruist. Dit is een aankruisvakje als je dit aanzet. Uh, Sync entire music library zegt hij dat als ik dit aankruis dan wordt mijn hele muziekbibliotheek gesynchroniseerd. Sinks wil ik het playlists, artiest en rondje niet aangekruist. Uh, wat je hier nu ziet is uh, dat hij dus een uh, aankruisvakje geeft voor het uh, zeg maar, uh, selectief overzetten van de playlists. Ik zal dit eventjes aanvinken om te kijken wat er gebeurt. Inclusief muziek video's aankruisvakje. Synx wil ik het inclusief muziek, zing. Inclusief muziek video. Zing. Nou, ik In Clip Zink Selected Playlist Artists en John De Speulserondje aangekruist. is nu aangekruist. Inclusief muziekvideos aankruist, wat je niet Inclusief aankruist. muziekvideo's. Um, als je die hebt. Dan kun je die dus ook hierbij overzetten. Inclusief gesproken memo's aan vakje niet aangekruist. Inclusief gesproken memo's, dat zijn allemaal dingen die in je uh, muziek terechtkomen uiteindelijk. Vrije ruimte met nummers vullen aan vakje niet aangekruist. Vrije ruimte met nummers vullen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik je het antwoord hier even op schuldig moet blijven. Want ik heb geen idee wat er dan gebeurt. Of hij op zoek gaat naar uh, nummers die nog ergens rondhangen en dat hij die, die dan uh, stiekem er nog opzet, of dat hij kijkt naar hoeveel vrije ruimte er nog is en die vult. Playlist structuur, weergave 25, meest afgespeelde, niet aangekruist. Nou, zoals jullie je kunnen herinneren heb ik net uh, dat selectief uh, playlist overzetten aangekruist. En hier krijg ik dus nu een lijstje van de playlist. En hier moet ik dan een keuze van meemaken. Capaciteiten playlist onlangs toegevoegd, niet aangekruist. Onlangs toegevoegd, aangekruist. Nou ja, hier, hier kan ik dus inderdaad aankruisen welke playlists ik wil. Als je gewoon kiest voor um, muziek overzetten. Ik ga even terug. Ik ga alleen lezen. Muziek, synchroniseer, aan, kruisvakje. Aangeknullen, sync, kanterum, music libraricus rondje, niet aange. Die kruis ik nu aan. Je hoort dat die nu afgekruist is, omdat ik de hele bibliotheek wil synchroniseren. Deze aankruisvakjes blijven er dan wel, omdat dat toch voor, ja, voor iTunes en ook voor de iPhone net iets andere dingen zijn dan alleen maar audio muziek inclusief gesproken memos aankruis wat je niet aangekruist capaciteit 30. en je ziet dat ik die structuur met mijn playlists nu kwijt ben en dat ik nu gewoon de capaciteit krijg. Um, ik ga nu door tabben. Vond ik de toepassen knop. En ik kom bij de knop toepassen en als ik daarop enter, dan uh, gaat hij gewoon doen wat ik heb ingesteld en dan wordt de muziek wel gesynchroniseerd. Nieuwe afspeellijst knop. Um, voor de Oh, bronnen. Knop, bronnenstructuur weergave lotus i-phone. Batterij dubbele punt 68 Oké, okay, ik ben nu weer in de, in de uh, lijst met uh, allerlei mogelijkheden. Dus muziek, podcast, noem maar op, het structuurlijstje. Ik sta weer op Lottes iPhone, want daar zijn we van uitgegaan. Nu is er nog even iets wat interessant kan zijn. Dat is dat je hier een contextmenu hebt. Dus een snelmenu, wat je kunt bereiken door met de muis rechts te klikken of voor ons door op de applicatietoets te drukken. Dat is eigenlijk altijd de toets links van de rechtercontrol. Contextmenu naam wijzigen. naam wijzigen. hier kun je dus de naam van de iPhone wijzigen. Uitwerpen. Uitwerpen is gewoon loskoppelen. Synchroniseren. En synchroniseren. Dus ik had voor toepassen kunnen kiezen, maar ik kan dus ook hier voor synchroniseren kiezen. Aankopen, overzetten. Aankopen, overzetten, dat gebeurt automatisch met synchroniseren, maar dat betekent dat op het moment dat jij een app hebt gekocht via je telefoon en je kiest hier voor aankopen overzetten, dan worden die apps ook gekopieerd naar je computer. Die komen in een map te staan, iets met mobile applications of zo, binnen de iTunes-map. En uh, dat betekent eigenlijk gewoon dat je een backup maakt van je, van je aangekochte apps. Reservekopie maken. Nou, reservekopie maken, dat doet hij eigenlijk bij het synchroniseren altijd wel automatisch. Maar je kunt het hier expres nog een keer doen. Waarschuwingen opnieuw instellen? Nou, waarschuwingen opnieuw instellen. Daar moet, moet ik je ook het antwoord op schuldig blijven. Maar ik, ik vermoed dat er gewoon allerlei waarschuwingen zijn. die ik zelf nooit heb gezien. maar die je dan, als je die veranderd zou hebben, hier opnieuw kan instellen. Batterijdubbele punt. En ik ben weer rond bij de batterij. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik kan vertellen over het. Uh, uh, overzetten van muziek uh, van iTunes naar je. Telefoon, en ik wou het hier dan even bij laten, want anders is de tijd alweer om. Ik geef de microfoon weer vrij. Ik heb daar een korte toevoeging aan. Je had net de knop herstellen, um, daarmee zet je een backup terug, en dan kom je in een lijstje van backups die je terugzet. En ik heb een keer opgezocht wat er in een iPhone-backup zit, en dan zit dus de inhoud van je agenda, zit erin, je contactlijst en dat soort zaken. Dus als je uh, ooit je iPhone helemaal terugzet als opnieuw moet inrichten, dan kun je dus middels zo'n herstellenknop uh, de, de laatste reservekopie terugzetten. Daar zit dus niet het iOS in, of de iOS, maar er zit expliciet data en gegevens in van geïnstalleerde apps. Oké, okay, wat mij betreft Tom bedankt. Dan gaan we inderdaad verder met het volgende item. Ik geef hem heel even vrij voor opmerkingen van anderen. Kijk, zo noemen we dat. Uh, ik denk dat we, waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben, is het verhaal wat Egbert had... ...over de perikelen of onperikelen die hij had om de Mac-PC uh, in de chatroom te krijgen. Ja, middag allemaal. Uh, als je iPhone op de TC Conference app doet is het leuk, maar dat gebeurt nog alles niet. Twee weken geleden kwam ik er bijvoorbeeld zelf niet in. En ik begrijp dat iedereen dan wel ziet dat je inlogt. Maar uh, je wordt er vervolgens weer uitgegooid. Dus aangezien ik een Mac heb, leek het me leuk om ook via die computer te, te kunnen inloggen. En dat lijkt inderdaad heel simpel. Uh, Bartimeus, uh, I ask en dan uh, Conference Room. Maar het probleem is dat die uh, <coughs> Conference App, dat programma, jouw Mac ziet als een Windows-computer. Waarom die dat doet, geen idee. Hij blijft maar zitten over, over een plugin. Close button. En meer van dat soort moois. Maar op de ene of andere manier gaat het natuurlijk niet werken, want jouw Mac is geen Windows PC. Niet button. Zo. Um, uiteindelijk kom je erachter dat er een soort uh, runtime error bij Java plaatsvindt. En wat je dan doet, is uh, in je Mac uh, naar Hotspot. Spotlight. Spotlight, neem me niet kwalijk. En daar typ je Java in. J-A-V-A. Java. Beste resultaat Java, beste resultaat Java voorkeuren. VC Config Java voorkeuren, Java voorkeuren schakel. Nou, in in Java voorkeuren kom je er waarschijnlijk achter dat je een update moet doen. En die update die doet hij die volkomen zelf. Alleen die staat niet bij de updates die de software eh, voor het besturingssysteem maakt. Dus je moet wel even kijken of dat inderdaad aan in de orde is. Je doet de update, doet hij een paar minuten over en haalt vrij veel binnen. Dan installeert hij. Daarna is het handig om je computer opnieuw op te starten. En dan ga je weer naar Java voorkeuren. Schakel app plugin en webstart programma's in ingeschakeld. Standaard instellingen. En dan um, vind je het eerste aan wat je tegenkomt. Namelijk schakel plugin in. Doe je dat niet gaat het nog steeds niet werken. Maar op het moment dat je die instelling maakt dan lukt het wel. Dat scherm van Java is tamelijk ontoegankelijk. Dus als je deze, uh, dit aankruisvak hebt gedaan. Doe dan snel command W of command Q. Om het weer uit te raken. Want uh, de rest is niet handig. Is niet toegankelijk. En heb je ook niet nodig. En uh, de kans dat je erin vastraakt is vrij groot. Dat overkwam ons. Dat is alleen maar lastig. Nou. Op het moment dat je nu naar uh, de TC Conference Room gaat. Dan kom je binnen. En dan zie je. Uh, een tabel. Waar je kunt zien wie er zijn. Je ziet uh, talk. Mute. En even dat soort moois. Maar je kan nog niet inloggen. En om dat te kunnen doen moet je de knop Minimize eh, kiezen. Daar druk je op en dan verschijnt opeens het inlogvenster. Wat iemand die kan kijken ziet is twee vensters. Een inlogvenster en het venster waar je kunt kletsen. Maar wat je als je eh, overgebruiker ziet is alleen het venster om te kletsen. Of te chatten in tekst. En door minimize te kiezen verdwijnt dat en komt je andere venster naar voren. Dat heeft ons wel even gekost om erachter te komen. Dat was niet de meest uh, uh, logische stap. Met minimise kom je er wel. Doe hem nog innaam. En kies uh, logon En dan ben je binnen. En dan wijst het zich vervolgens vanzelf. Met de table uh, die je viet, ziet. Kun je zien wie er zijn. De tekstchat werkt. En ook uh, de talk. Zoals je uh, hoort. Doet het. Uh, nog een klein puntje. Vanmiddag logde ik in omdat mijn iPhone inderdaad weer niet werkte met de app. En toen sloeg hij dat hele minimize verhaal over. Dus of ze hebben de app verbeterd, wat natuurlijk allemaal leuk is. Of mijn computer heeft een standaardinstelling onthouden. Maar het kan dus zijn dat wanneer je de Java-update gedaan hebt, dat hele minimize verhaal niet meer nodig is. En je opeens gewoon kunt inloggen. Nou, tot zover uh, dit verhaal. Uh, lijkt me logisch, maar mocht er nog vragen over zijn... Oké, okay, hartstikke bedankt. Uh, ja, nog iets ter aanvulling, misschien. Die uh, conference room is er in een aantal varianten. De Java variant die je voor een Apple PC gebruikt, dan wordt er dus een ding gedownload op het moment dat je connect doet. Dus op het moment dat je zegt: van Klik hier to enter the room. Uh, dat ding wordt niet geïnstalleerd, dus dat is een soort automatische plugin. En die kan ook automatisch geüpdate worden. Dus op het moment dat TC Conference daar, zijn, uh, daar verbeteringen of vernieuwingen in aanbrengt... krijg je altijd automatisch de nieuwste plugin uh, te verwerken. En dat heb je bij Windows ook. Als je een hogere versie van een Java Runtime Environment hebt geïnstalleerd... dan kun je dus ook helemaal zonder plugin draaien. Daarnaast is er nog een uh, plugin variant. Dat noemen ze de oude variant daar. Dan moet je dus echt een appje installeren. Of een stukje software installeren op je pc. En die kun je ook onder uh, configuratiescherm uh, app, uh, software toevoegen. Kun je hem ook weer weghalen. En de derde variant, daar heb ik zelf nog nooit mee gespeeld, dat wil ik nog wel eens gaan doen als een echte webvariant. Dus dan hoef je helemaal niks te installeren en dan draait het helemaal binnen je browser. Nou, dat daarbij. Uh, verder wil ik echt bedanken. Het was een duidelijk verhaal. En laat ik even de mic los of er nog andere vragen zijn. Dan ben ik. Ja, nog één dingetje ter aanvulling. Dat hele webverhaal is inderdaad leuk. Alleen eh, op Apple werkt het niet. Het is disabled. Eh, dat was misschien nog handiger geweest. Maar... Nou, dat moet wel werken, dat webverhaal. Want eh, toevallig heb ik voor het werk dat soort dingen uitgezocht. En ze gingen er toen nog vanuit dat met een, met een, op een Apple, dat het, op een Mac, dat dat niet ging met het... Eh, Zoals jij het nu gedaan hebt. Ik vind het wel grappig. Blijkbaar hebben ze in, uh, in twee maanden wat verbeterd. Want toen gingen ze echt nog vanuit dat het alleen via, web, uh, via de webbrowser moest. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Toen ik het anderhalve week geleden probeerde. Toen, uh, hè, omdat Java niet werkte op dat eerste moment. Toen hebben we de webbrowser geprobeerd. En die was disabled. En die konden we ook niet aan de gang krijgen. Dus Java doet het wel. Met die verstande dat je even moet kijken of je een update nodig hebt. En dan... Uh, dan gaat het lukken. Oké, okay, maar dat hele Java-verhaal is nog redelijk nieuw. Dus ik snap het. daarom wel waarom dat er twee maanden geleden nog niet vast. Dat is pas sinds begin dit jaar, geloof ik, of zo. Um, even kijken. Agenda op iPad zouden we nog doen, dan blijft die erg lang hangen. Ruud had een probleem daarmee, ik weet niet meer exact wat het was, misschien kun je het even kort toelichten, Ruud. Ik kom er even tussendoor, want anders blijven de twee vragen die in de, in de chat zijn gesteld liggen. Uh, Bruno twijfelt uh, hij jij schrijft: Ik twijfel eraan of je een reservekopie maakt als je synchroniseert. Als je iPhone, als je kiest voor synchroniseren en je tapt door, dan krijg je op een gegeven moment twee regeltjes te lezen die de voortgang aangeven. En die begint altijd met het maken van een reservekopie. Verder, van Gunther, is de, stem, is de iPhone stem dan anders dan de stem op de iPad? Ja, je kunt op de iPhone kiezen voor een compacte stem van Xander. Die is hetzelfde als de stem van de iPad. Maar je kunt op de iPhone ook kiezen voor een HQ stem, high quality stem. En die klinkt aanmerkelijk beter dan de, uh, de compacte stem. Oké, okay, dat was het even. Ruud, go ahead. Ja, dankjewel. Uh, nou ja, mijn probleem met die agenda is dat ik er eigenlijk niet zoveel van snap. Ik uh, kan daar heel moeizaam door navigeren. En het zou naar mijn gevoel handiger moeten, uh, want ik heb dat op iPhones gezien en dan heb ik gewoon een lijst van data waar ik doorheen kan vegen. Dat heb ik op die iPad allemaal niet. Dus er zal misschien iets met instellingen of wat dan ook uh, te doen zijn. En ik begreep van Dirk vorige week al dat uh, de iPad agenda sowieso uh, qua layout er wat anders uitziet dan die op de iPhone. Um... Nou, wat dat betreft, ik heb geen uh, iPad, dus ik zal het waarschijnlijk niet geweest zijn wat die stemmen betreft. Maar inderdaad, wat ik wel mis, uh, die lijst is heel handig op de iPhone. En daar moet ik ook vaak op staan, dan weet je precies uh, wanneer je wat hebt. Alleen. Oh, sorry Gunther, uh, ga verder. Ik knip die per ongeluk weg. Nou, die lijst is ontzettend handig wat hadden hier alleen mis op de iPhone, en dat had ik op mijn uh, vroegere Nokia 6670. Als iemand bijvoorbeeld zei van uh, op uh, 28 mei, dan hebben wij uh, bij wijze van een tandemtocht of wat dan ook. Dan ging je, ga naar datum, en dan tikte hij in 2805 2012. En dan gaf hij precies aan, uh, vier afspraken bijvoorbeeld, en dan uh, de namen erbij. En dat vind ik hier uh, vaak lastig om dat te vinden. Hoe kan ik dat oplossen? Want om eventjes snel iets te vinden, dat uh, vind ik lastig. Ik denk dat we even moeten oppassen dat we niet meerdere vragen door elkaar gaan stellen. Dat, dat, je even, dat we even met deze vraag wachten tot uh, Ruud zijn vraag beantwoord is. Of misschien dat Dirk die gelijk kan meenemen. Ik ga eerst even op de vraag van Ruud in. En dan kijken we nog even hoeveel tijd we, nou, hoeveel tijd we niet over hebben om... Uh, uh, nog verder te gaan met die andere vraag. Um, ik pak even een iPad hier. Waarom deden we niet? Ik mocht bij een hoge uitzending... een tekstveld. De nee. iPad van mijn vrouw lenen. Ik kan ze even niet. Word feuten, maar goed. Even kijken. Um, wat Ruud zei, hij is inderdaad wat complexer dan. Uh, omdat er gewoon dan de agenda van de iPhone en dat komt omdat er gewoon meer ruimte is. Het zou gewoon zonde van de ruimte zijn als je op de, deze grote, uh, dit grote beeldscherm alleen maar een lijst zou neerzetten van afspraken. Dat, dat ziet er gewoon niet uit, want dan heb je gewoon te veel lege ruimte. Om te beginnen, als ik linksboven kijk. Veel agenda's. heb ik daar. Agenda's knop, daar kun je dus instellen welke agenda's je allemaal ziet en dat kunnen combinaties zijn van PC-agenda's, lokale agenda's, waarbij dus de iPhone dan lokaal is, eventueel alle agenda's, maar dat kunnen ook synchronisaties zijn met Google-agenda's. Je kunt hier echt hele mooie dingen mee wat dat betreft. Ik veeg naar rechts, dan komen er een aantal tabbladen. De dagtab is 1 van 5. Uh, dan krijg je een lijst van uh, per dag met voorgedefinieerde uh, uren en die is bijvoorbeeld heel makkelijk voor mensen die heel veel afspraken op eenzelfde dag hebben om snel te kijken wanneer ze uh, een vrij momentje hebben. Voor ons is die niet zo handig, de, de, dit, die dagtap uh, is echt een overzichtstap. Nou, de iPhone heeft geen week, de iPad heeft wel een weektap, dus dan zien we een weekoverzichtje. Voor die maandtap 3 van 5 geldt voor ons eigenlijk hetzelfde. Uh, dat is puur een overzichtsagenda. Daar zit een stukje wel het antwoord van uh, Gunther in denk ik. Bij die maandtap op de iPhone heb je uh, van ongeveer op een derde van boven staat de naam van de maand. Daaronder staat een raster. ...met maandag, dinsdag, woensdag, donderdag tot en met zondag. En daaronder staan de namen of de, de getallen van de data, data die op de betreffende dag vallen. Um, en bij zo'n dag staat dan welke gebeurtenissen er zijn. Als je zo'n dag dubbeltikt, komt er onderin een lijstje met die gebeurtenissen. En links en rechts van de maandnaam heb je een vorige en volgende maand... Dus op die manier kun je wel redelijk snel kijken of je ergens een afspraak hebt... ...maar niet zo snel als op de Nokia, dat ben ik helemaal met een je eens. We hebben nog een jaartap. Ik heb hem op lijst gezet. En dan staat er dus een lijst op het scherm van uh, de afspraken. En als ik met mijn vinger rustig van boven naar beneden ga... ...dan kom ik hier... 24 februari, context. En die staat ongeveer uh, op de linker helft, staat die. En ongeveer een centimeter of. Geselecteerd. Test dus 20, 5 tot. Een Centi centimeter of 10 van boven. Dus daar kun je die lijst van boven naar beneden uh, vinden. Zowel voor de iPhone als de iPad geldt dat je die lijst uh, rustig zoekend op moet zoeken. Als je die vegend opzoekt vanaf het vorige deel, dan begint hij bij het begin van die lijst en dat wil je zeker niet. En als je hem rustig opzoekt, dan begint hij bij de afspraak van vandaag. Uh, nu kan ik gewoon links rechts gaan vegen. Vrijdag 24 februari. Vandaag Nou, hier staat niet meer in. Dan heb ik hier nog een Vandaag-knop. Daarmee kun je dus de klender naar, naar de datum van vandaag brengen. Die geeft echt nog wel eens wat problemen dat als je hem één keer dubbeltikt, dat hij dat niet doet. Maar meestal als je een keer of vier, vijf hem dubbeltikt, dan uh, is hij er wel ongeveer. Hier staat op de rechterkant staat een maandraster. 100, 16, 17, 18, 19. Dat is dus gewoon zo'n klendertje zo als vroeger aan de muur hing. Als ik aan de onderkant van rechts bekijk heb ik een toevoegknop. 29. Die is nu even weg. 29. Maart. Volgende dag. Volge... Volgende dag. Volge gebeurtenis toe. Ah, een gebeurtenis toe. Uh, als je die dubbeltikt, dan krijg je een aantal velden waar je dus naam, locatie, begin-eindtijd. Waarbij bij die begin-eindtijd kun je in hetzelfde scherm de begintijd en de eindtijd instellen. De begintijd is geselecteerd met een, een standaard duur van een uur. Boven in het scherm heb je daar een begintijdselectie en een eindtijdselectie. Van hetgeen je bovenin geïnstalleerd hebt kun je onderin de tijd schuiven. Dus als ik nu toevoeg kies. Komt die in een veld. Locatie. Tekstveld, bewerkbaar, naam. Tekstveld, bewerkbaar, naam. Dat zegt hij niet altijd. Het is bewerkbaar, dus je kunt daar meteen, je kunt daar meteen gaan typen. Ik veeg naar rechts. Locatie, tekstveld. Locatie, tekstveld. Begin donderdag 2 februari 17, einde 18. Dat is de standaardafspraak die hij nu heeft staan. Als ik deze dubbeltik. Begin en einde. Context. Heb ik een begin-einde koptekst, ik veeg naar rechts. Geleed. Knop. Geselecteerd. Begin. Londerdag 2 februari 2012, 17. Mijn laptop zegt nu dat mijn batterij is, dus ik moet hem erin stoppen. Dan bromt hij een beetje, sorry daarvoor. Um... Geselecteerd. Begin. Londerdag 2 februari 2012, 17. Dus dat betekent dat ik nu de begintijd kan instellen. Ver. En dat zit hier onderin op het scherm. Onderin, of onderin, hij zit hier bijna middenop. Bij de iPhone zit het onderin en hier zit hij middenop, sorry. Oh, Daar heb je er drie, eentje voor de dag, eentje voor de maand en eentje voor het uur. Als je een afspraak verder wil plannen. Tijdzone, de hele dag, schuif op plannen. Heb je een hele dag schakelknop uit? Als je die even dubbel en aanzet, uh, komt er ook een maandschuifding bij. En op die manier kun je dus ook makkelijk maanden schuiven om een afspraak voor 3, 4, 5 maanden verder te plannen. Wat als je deze knop niet aanzet, heel veel werk is. Nou, er zijn nog een heleboel meer dingen over die agenda te vertellen. En als er concrete vragen over zijn, kom ik daar gewoon de volgende keer op terug. Ik geef de mic vrij voor commentaar. Nou, ik uh, ga daar gewoon eens mee aan de slag. Ik heb nu genoeg uh, informatie. Bedankt. En mochten er nog vragen zijn, nou, dan kom ik er wel mee. Ja, dan had ik nog eventjes een vraag over misschien een bug in mijn iPhone. Want als ik inderdaad op die maatknop druk en ik weet precies op een datum waar ik er dan op ga staan. Dan zegt hij geen gebeurtenissen. En tik je daar dubbel op dan uh, staat er wel onderaan de activiteit maar hij zegt gewoon keihard geen gebeurtenissen en ja misschien is het een uh, bug in de IOS, ik weet het niet. Ja dat is iets wat ze bij IOS uh, 5 hebben opgelost. Volgens mij doet hij het daar wel goed. Want ik begreep vanmiddag toen ik jou aan de telefoon had dat je IOS 4 gebruikt. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn om wel naar IOS 5 te gaan. Verder zie ik dat het uh, inmiddels alweer 10 over 4 is. Ook vragenuurtijd tijd gaat erg hard. Um, dus kunnen er nog wat korte dingen wat mij betreft en anders gaan wij afsluiten ja ik had ook nog een heel korte tip er is een nieuwe tv zender blijkbaar in Nederland en die noemt internetzap.tv en uh, er zijn nog maar twee uitzendingen geweest dus allemaal lekker in het Nederlands en het gaat uh, alles over internet korte bijdragen maar uh, ik dacht wel dat die interessant was Doei. ga ik zeker naar kijken dat is gaaf ik heb nog een vraagje over de iPhone-agenda. Um, als ik een um, activiteit aanmaak, een agenda-afspraak, zie ik niet um, um, genodigden of zoiets, of nodig iemand uit. En ik zag uh, bij iemand anders dat hij dat wel in de agenda-afspraak heeft staan. Um, kan je uitleggen hoe dat werkt? Eerlijk gezegd kan ik je dat niet exact uitleggen, wel ongeveer, maar daar ga ik eigenlijk niet voor. Um, ik zal er van de week even naar kijken. Ik schrijf hem op en kom daar volgende week op terug. Is dat goed? Moni, of heeft het haast? Nee hoor, het heeft geen haast. Ik was gewoon nieuwsgierig. Dankjewel. Oké, okay, schrijf ik hem op. Hallo, mag ik even iets zeggen? Ik heb een... Uh, uh, ik ben bij Twitter op de iPhone Club. <kijf> en ik zag vanmiddag een berichtje. Er zijn lijkt een app te zijn, een nieuwe app. En die heet, wie heeft mij gebeld of zoiets? Ik zal het nou precies moeten nakijken hoe die heet. Maar dat wist dus van, als je niet, je bent gebeld, maar je weet niet door wie, dan uh, ga je naar je telefoon en zie je welk nummer het geweest is, en, uh, maar je weet niet wie dat is. En dan uh, kun je dat nummer dus in, uh, in die app uh, kopiëren of er uh, opnieuw invullen en dan gaat hij het adres erbij zoeken of wie het geweest is. Oh, dat klinkt goed. Dat is een leuke. Uh, verder ligt er ook nog uh, de vraag over uh, uh, streaming uh, radio-apps. En misschien kunnen we daar volgende week uh, iets meer over te vertellen. Maar er zijn er zo ontzettend veel. Dus het, het is gewoon een kwestie van iets vertellen over degene die we zelf hebben. En uh, ik weet niet. Uh, je kunt natuurlijk altijd uh, kijken op uh, onze onvolprezen www.appwijzer.be. Daar staan een heleboel radio appjes bij elkaar. Nou, als jij daar volgende week een mooi item over maakt, Tom, dan uh, wordt iedereen daar blij van, volgens mij. Wat een hele leuke app, uh, Astrid? Ik zag ook nog een appje. <coughs> ik weet niet meer waar ik hem zag aangekondigd. Een soort aanvulling op de ov chip -status. Waarom dat niet in één app kan, snap ik niet. Maar er is een app waar je makkelijk um, de declaratie kunt doen voor ritten die je vergeten bent uit te checken. Hij heet O.V. Uh, o Butler heet hij, O.V. Butler. Maar hij vloog het op mij steeds uit, dus of het nou allemaal al heel erg stabiel is, weet ik niet. Maar het zou wel erg handig zijn als die app het gewoon goed gaat doen. Want dan kun je gewoon uh, bij de desbetreffende vervoerder uh, het formulier makkelijk invullen. Oké, okay, dit was het weer wat mij betreft voor van de week. Uh, ik wil iedereen hartelijk bedanken voor uh, alle bijdragen. En uh, ja, ik vind het eigenlijk steeds leuker worden. Je zou af en toe denken van nou ja, op een gegeven moment ben je wel uitgekletst over uh, gebaren en dingen en bewegingen en appjes. Maar ik denk dat er nog heel veel vragen, uren volgen, wat mij betreft. Naast dat uh, je gewoon dingen leert, houdt het ons ook gewoon scherp om op te letten dat je gewoon bijblijft en ja, eigenlijk gewoon je werk doet. Dames en heren, hartstikke bedankt. En um, ik hoop dat velen van jullie volgende week weer zie. Groeten. Prettig weekend Dirk en bedankt voor de hulp. Het mooie aan jouw uh, vragenuur vind ik ook dat er een podcast is. Dus als je keer niet kan dan kun je altijd de podcast terugluisteren. Groetjes van Gunther en tot volgende week. Nou als laatste dankjewel Gunther. Overigens het is niet mijn, pod, mijn vragenuur hoor. Het is uh, echt van Bartimeus, want die betalen ervoor gelukkig. Zowel voor onze tijd als voor de conference room. Um, we zijn wel van plan om er nog een echte podcast van te maken. Zodat je dus ook echt uh, je kunt abonneren op een podcast. Maar dat moet nog even precies worden uitgezocht hoe dat exact moet. Maar dat kan eigenlijk nooit heel erg moeilijk zijn. Dus dat die dan automatisch uh, per mail komt binnenrollen of via je iPhone kan worden afgeluisterd. Dit was het laatste wat mij betreft. Groeten en tot de volgende week.